Levin met het NOS Journaal. De man terreurdreiging in Rotterdam had zelf een bericht over die dreiging verspreid. Hoe en waarom is bekend? Minister Blok van Veiligheid en Justitie zei dat bij BNR. Blok sprak van een idiote actie en zei dat de man stevig aan de tand gevoeld zal worden. In Spanje is een tweede terreurverdachte van de aanslagen in Barcelona en Cambrils vrijgelaten. De man blijft wel verdachte, maar volgens de rechtbank is er te weinig bewijs van zijn betrokkenheid bij de aanslagen vorige week. De man runde een internetcafé in Ripoll, het dorp in de Pyreneeën van waaruit de terroristische cel opereerde. Google wil mensen met psychische problemen hulp gaan bieden. Amerikanen die iets opzoeken over depressies... krijgen van de zoekmachine voortaan de vraag of ze depressief zijn. Ze worden dan doorverwezen naar een speciale vragenlijst. En als er tekenen zijn van depressiviteit... krijgt de gebruiker het advies om specialistische hulp in te schakelen. Google zegt dat de antwoorden die mensen invullen... nergens worden opgeslagen. Voetbalverslaggever Jaap Baks is overleden. Bax deed 30 jaar lang verslag van voetbalwedstrijden op de Nederlandse radio. Vanaf de eerste uitzending van Langste Lijn in 1967 tot 1997... vertelde Bax met zijn kenmerkende stem en enthousiasme over wat er op de velden gebeurde. Ja, Bax is 91 jaar geworden. Manchester United heeft Zlatan Ibrahimovic toch vastgelegd voor komend seizoen. De voetballer heeft voor een jaar bijgetekend. Hij is nog niet klaar, meldt de club op Twitter. Het duurde even voordat zijn contract werd verlengd. Hij had een zware knieblessure. Het bestuur laat nu weten dat Ibrahimovic goed herstelt... en dat hij het vertrouwen van de club verdient. Het weer dan nog, de zon schijnt van tijd tot tijd. Het blijft droog, alleen landinwaarts kan een lichte bui vallen. Het is rond de 22 graden. Morgen iets warmer, maar in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS. CVM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene De Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 4 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen knopen Prins Klausplein en Zoetermeer. 6 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Lunette een kwartier vertraging, Nou, bijna een half uur zelfs door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is ook daar dicht. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Den Dolder en Leuze 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hele goedemiddag luisteraars, het is donderdagmiddag, 24 augustus, 4 uur. Dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9, of kanaal 40. Maar het kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet. www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten? Uiteraard heerlijke muziek, uitgezocht door Ronald. En het uh, weer voor het komend weekend. Uh, de bijzondere... En, en de, in ieder geval de column van Nel Kerkman, die komt vandaag nog langs. Ja, en nog veel meer nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En de spreuk van vandaag is... Mannen, lach nooit om de keuze van je vrouw. Want jij bent er namelijk ook een van. en er wordt een negen schud. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel luisterplezier. En ik begin namelijk heel steppig, want deze mag ik weer uitzoeken. HOT! Ho! Als Hans rare bewegingen begint te maken, dan is het tijd om hem weg te draaien. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Ja. Ik zou het mee te zingen. Ik denk, hij zal de microfoon wel weer openzetten. Maar nee, dat ben heel gelukkig mee. Maar, dan ja, maar de, de, de stem stemmig begonnen, hè, vind je niet? Oh, man, ik ben zo ja. onder de drukking. Ja, dat dacht ik al. Hé, hey Hans, we, ja. voordat we verder gaan. Hè. Ja. Als Zandvoort het heeft. Wat zeg jij? Als Zandvoort het heeft. Ja. En jij het beleeft. Ja. Dan moet het besmettelijk zijn. Oh. Ja, dat vind ik een goede aanleiding. Ja. ja, hoe kom je daaraan? Zelf bedacht? Ik ben ik alles zelf. Ja, oh, oké. Okay. Wat gaan we doen? Doe maar een plaatje. <coughs> een plaatje? Ja, we houden het okay. maar gezellig. Is goed, jongen. Ja. Ah, ja, Spotify. Hij wil het Hij niet. Doet het Hij doet het nu niet. Jawel, toch? Ja, Hij duurt even met Spotify, hè? Ja, ja dat ja. had ik thuis ook al. Is, uh, ja. Het is, het, is, het, is, het is een beetje uh, aangepast op. Uh, de warmte is er ouder, in ons De, de, de Oudere medewerker. Dank je. Ja, we hadden het net hadden we het over die tram, hè? Dat ik zei tegen jou, ze hadden eigenlijk gisteren... Het is jammer yeah. dat die tram weg is, anders hadden ze gisteren die, die files niet gehad. En ik sla de krant open en inderdaad, er staat iets over de tram. Staat erin. En dat vind ik wel hartstikke leuk, eigenlijk. Ja. Waar? Ja. Op 31 augustus 1957 is het 60 jaar geleden... Dat kan natuurlijk nee, nooit. Nee, dat kan nooit. Dat kan nooit. 31 augustus 2017 is het 60 jaar geleden... dat de laatste tram reed tussen Amsterdam en Zandvoort voor het NZH Vervoersmuseum reden om hier aandacht aan te besteden. Vanaf 1 september start de tentoonstelling Tram Amsterdam Zandvoort. Begin en einde. In de tentoonstelling zijn onder andere nog niet eerder getoonde foto's te zien... van de aanleg dat grotendeels handwerk was. In iets meer dan een jaar tijd van de 19 kilometer lange tramlijn... iets wat in de huidige tijd onwaarschijnlijk lijkt. Het NZH Vervoersmuseum is gevestigd in de A-Hofmanweg... 35 in Haarlem. En is vrijdag en zaterdag geopend van 11 tot 4. Absoluut een bezichtiging waard. Ja, ja dat is verkeerd. Dat staat verkeerd in de krant. In de ja, nou, dat ja. Mag je... Maar dat maakt allemaal niet uit. Je huid. moet Dan ook we... niet meteen alles geloven wat er in nee, de krant staat. Nee, nee dat, is, dat, dat blijkt wel weer. Goh, kritisch blijven. Met <laughs> maar het lijkt me wel een hele leuke tentoonstelling. Ja, dat is leuk. Hoor. En het is wel heel toevallig dat we het er net over hadden. Hè? Ja. Ik ja. zeg, die hadden ze nou, nooit ja, weg moeten Ja, Jij nee, had het erover. Ik had het erover. Ik uh, roep alleen maar van onzindom, Ja. Hè? ja. ja. Maar dat ja, is mijn ja. rol. Ja, jij bent aangever. En, oh nee, hoe is het andersom? Dat weet nee, ik niet. Ja, dat weet ik niet. Nee, We, ja, ben, ben, ik, ja. ben, jij, ben ik een ander van of ben jij het? Um, ja, toen werd het stil. Ja, nee, ik zit even te. Gelet op het uiterlijk ben jij een ander Even Ja. <laughs> Over mij al. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Meteen, hè? Ja, ja dat dacht ik al meteen. Ja, zo je zou zomaar het liedje geschreven kunnen hebben. Nee, dat weer niet. Oh, dat weer niet. Oké. Okay. Maar gewoon wel ja. leidend voor. Ja, ik ga het evenementagenda even voorlezen van augustus en september. Want dat schiet alweer op naar september. De 25e is de hippiemarkt. En daar komt hij weer in pizza-stijl op het badhuisplein van 12 tot 8 s avonds. De 26e, Jutter Kofferbakmarkt. Gasthuisplein van 10 tot 4, ook de 26e... Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vavage... van 11 tot 9, de 27e... Jaarmarkt Centrum, Feestmarkt met circa 300 kramen... door het hele centrum van 10 tot 6... de 28e, Visio Inloopsprekuur... Bibliotheek Zandvoort van 11 tot 1... en dan in september, dan gaan we, van 2 en 3... Historic Grand Prix, historische autosportweekend... Inclusief Parade door het Centrum op zaterdagavond. De tweede Parade door het Centrum. Dat zei ik net al. Het Historische Racewagens van 7 tot 8. En de tweede Muziekfestival. Raadhuisplein. Aanvang om 8 uur. Nou, er is weer genoeg, hè? Ja. ja. Die, die Historische Parade is zo leuk altijd. Ja? Ja. ja. Echt leuk. Dus, dus, uh, het is, dus ik zou het echt een keertje moeten kijken. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Oh, ja. Nou. Dan zou ja. ik wel met de, met de fiets komen of zo. Want het is meestal ja, ja. echt een druk dan. Krijgen weer hetzelfde probleem dat ze gisteren hadden. Toch? Ja, nee, ja voor de een is het een probleem. De andere zegt, hey, jee klanten. Dus. Ja, dat is waar. Dus uh, um, deze niet in Saudi-Arabië doen? De Macarena. Nee, ja, de mooie opgepakt. Ja, de. <lacht>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 I'm a girl, I'm a girl, tu a alegría, Macarena. Eh, macarena. a tu cuerpo a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a alegría, Macarena. don't you worry I'm Tu cuerpo alegría Macarena eh hey, Macarena Ay danla tu cuerpo alegría Macarena ten tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas danla tu cuerpo alegría Macarena eh hey, tu cuerpo, alegría Macarena que tu cuerpo para dar la alegría, qué cosa buena. Baila tu cuerpo pa alegría Macarena. Eh, Macarena. Ay. tu cuerpo pa alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría, qué cosa buena. Baila tu cuerpo pa alegría Macarena. Eh, Macarena. Het is jammer dat Hans even weigerde om dat dansen te doen. Dat dat het is wel een zomergevoel als je dit hoort, hè? Zie ja, je niet? Ja, ja, ja. Ja, ja, toch? Maar het dansje had het wel afgemaakt, Hans. Dus het is jammer. Ja, dat, jammer. Kan, dat kan ik, ik helemaal niet. Ik kan alleen maar ja. ronddraaien met mijn begin tune. verder uh, is het eigenlijk helemaal niks. Het zit eerst op te scheppen dat je het allemaal kan. <laughs> en dan... ja. we, hadden het, we hebben het toen een keertje gehad over het reuzenrad. Ja. Dat het weer terug zou komen. En ja. het komt toch terug. Ja. Hey, dat vind ik een hele goede zaak. Ja. Uh, de afgelopen juni kon men al genieten van het prachtige uitzicht... op de grote hoogte in het reuzenrad op het Badhuisplein...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 De view is 15 meter hoger dan het in juni geplaatste Reuzenrad... en zal eveneens op het erbadhuisplein komen te staan. De attractie bevat 42 afgesloten gondels... en is ook voor mensen in een rolstoel toegankelijk. Voor speciale gelegenheden is er ook een VIP-gondel met champagne te boeken. Zo. Het Reuzenrad wordt met acht vrachtwagens getransporteerd... vanuit Antwerpen, waar het tot 27 augustus staat. De opbouw in Zandvoort zal ongeveer twee dagen duren. De view is van vrijdag 1 september tot en met zondag 24 september... elke dag van 10 tot 10 avonds geopend. De toegangsprijzen, dat is ook om te doen, bedragen 4 euro voor kinderen... en 6 euro voor volwassenen. En een ritje duurt ongeveer 10 minuten. Nou, nou toch gekomen, ik hè? Vind het, uh, ik vind het top, hoor. Een ja, dat vind ik zelf ja. ook. Ik weet niet wie dat bedacht had... maar volgens mij was dat één man die zijn eigen daar uh, uh, sterk voor maakte. Ik kan me niet meer herinneren wie dat precies was. Nee, ik was het niet. Nee, dat is duidelijk. Maar uh, ik vind het een, een toppie. Prestatie. Ja? Ja. Ah. Toch? Hans, als jij het zegt... Okay. De, de, je, je het is je, een prestatie. Ik ben het altijd met je eens. Zo. Altijd. altijd. <lacht> ja, heb jij even een bakje voor? Ja, het is om zo te halen. <lacht> Van de week van de week. Nel Kerkman. Volgens mij nadert de maand september met rassen schreden. Onze tuin tooit zich al in herfstkleuren... en de stoep ligt al bezaaid met bruine bladeren van de bomen. In de winkels liggen de pepernoten... en ik zag al een advertentie in de krant voor een kerstcruise. Nog een paar laatste weken voordat de scholen beginnen... altijd weer spannend voor de kleintjes die voor het eerst naar school gaan... en de brugpiepers die een nieuwe schoolavontuur gaan starten... Ook de Zandvoortse politiek heeft nog een aantal weken te gaan. Begin september is het reces voorbij en breken er voor de partijen, met de aankomende verkiezingen in aantocht, spannende tijden aan. Juist in deze maanden zetten de raadsleden hun beste beentje voor om terwille van de kiezers te scoren. Op de Raadsagenda van 12 september staan er geen agendapunten, dus ik zal mijn nieuwsgierigheid nog even moeten bedringen. Want buiten de normaal geagendeerde punten... miste ik de laatste raadsperiode de aanpassing van het Raadhuisplein. De nieuwbouw op het Moosterplein van Zandvoort is helaas een gelopen race. En zal, dacht ik, aankomende maanden mee worden begonnen. Hoe de verkleinde, de verkleinde plein eventueel vergroot kan gaan worden... daarover is nog steeds een discussie in de Raad geweest. Alleen een geopperde raadhuispleinplan... nee, raadhuispleinplan, ja... van Leo Miezebeek van GBZ is als balletje omhoog gegooid. Maar kennelijk was de bal iets te zwaar... en ging dat weer terug langsaf. Verder ben ik ook zeer benieuwd... of de Grote Krocht voor de zoveelste keer een andere draai krijgt. Met dit keer een optie voor het verkeer zowel heen als terug. Misschien kan meteen de straat eens beter worden bestraat. Maar niet alleen de Grote Krocht is een hobbelbaan. De rest van de straten zijn ook een renovatie toe en terecht de wens van de bewoners van die Unicum... en van dorpspleingenoten in de scootmobiel- en rollatorgebruikers. In de weken die ons nog resten... staat de evenementenkalender nog vol met gezellige activiteiten. Aan, mark aan markten geen gebrek. Die zijn er in overvloed... en ook het muziekaanbod op het strand en in het dorp... is rijkelijk aanwezig. De enige grote trekker is nog de parade door het centrum... met veel historische racewagens... Een soort Pride of the Beach. Maar dan met oude auto's. We kijken ernaar uit. Nel Kerkman. Nou, dat kon weer goed. De, inderdaad, dat is VFM. Ja? ja, daar zijn we weer. En dan krijgen we weer een, een favorietje van jou. De Ibiza-markt-tour. Uh, ja, ja, ja, 25 augustus, dus dat is morgen. En de ibiza markt on -tour is geïnspireerd op de hippe markt van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt hip en happy events het Ibiza-gevoel naar Zandvoort-aan-Zee. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten... met gerelateerd is aan... Ibiza, zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty enzovoort. En je kan een lekker hapje en een drankje krijgen... en een heerlijke Ibiza-sound. En het is gratis op het Badhuisplein. Nou, morgen van 12 tot 8. Ja, de, de, helemaal dat drankje krijgen. Nou, de, of je dat, de, dat gratis krijgt, dat denk ik niet. Maar je kan een drankje krijgen. Ja, een drankje krijgen, ja. ja. Als je maar betaalt. Nee, dan krijg ik het niet, dan moet ik het kopen. Ja, dat is waar. En het staat in de tekst, ja. dus ik neem die tekst van mij. Ja, is goed. Ja? <laughs> Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim, fire. Ik heb tijd. Garantie voor gezelligheid. Ai, rosjongen, zoetsejongen. Hey chef, ik moet naar Wassenaar. Dat zegt mevrouw ook altijd. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hey, ik heb iets gelezen over die eieren, want dat sukkelt gewoon door, lekker door. Hè? Ja. Als er de wafels en koeken van waar ei met fripponiel in zou zitten zijn gisteren op initiatief van de fabrikant teruggeroepen... uit een groot aantal supermarkten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Het gaat om supermarkten als MT, Deen en Koop... die zijn aangesloten bij de SuperUnie. Die halen de mini-eierwafels en sneeuwwafels... van het eigen merk uit de winkels. En de, wat ze zeggen, de keten zou geen rugbaarheid... aan de actie hebben gegeven, omdat er naar eigen zeggen... geen gevaar voor de volle gezondheid zou zijn. Waarom halen ze hem dan eruit, denk ik? Een woordvoerder laat de krant wel weten nog meer van dit soort stille rec recalls te verwachten. De eieren die momenteel in de supermarkten liggen zijn veilig. Maar veel producten die met ei gemaakt worden, bevatten poeders die tot twee jaar houdbaar zijn. Die, hou die worden niet alleen voor koek, maar ook voor ijs, pasta, mayonaise en sausen gebruikt. Dan denk ik, ja, als dat nou niet gevaarlijk voor de volksgezondheid is. Nou, het, het hele fipronil uh, uh, verhaal is gekomen omdat ze de norm hebben bijgesteld. Dus je eet al jaren van die bende, ja, ja. Alleen nu hebben ze de norm bijgesteld. En dan past het niet meer in de norm. Ja. En nou is het een probleem. Ja, en dat zouden ze met Schiphol misschien ook eens moeten ja, doen. Maar nu is het... <lacht> dus uh, ik neem het allemaal het mag misschien niet, maar pak mijn zoutpot... en dan voed ik er een maar een korreltje overheen. Nee, nou, maar dat is ook zo, daar heb je groot gelijk in. Ja. ja. Dus, hey, deze, hè, die nu klaar staat... Ja. Daar heb ik heel lang over getwijfeld, maar ik heb hem toch een keer ingezet. Keren die nog? Ja. Een Iggy? Laat eens horen. Oh, dat is een lekkere! Ja! Ja! Oeh. <laughs> Bouw je pensioen op als je in de gevangenis zit. Alleen wanneer je werkt, spaar je voor een pensioen. Beland je in, met in het gevang, dan is er voor je baas een geldige reden om je op staande voet te ontslaan. En geen loon betekent dus ook geen pensioenopbouw. Maar de opbouw van AOW loopt wel door, vertelt Gijsbert Vonk, hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht van de Universiteit in Groningen. Iedereen die in Nederland woont, bouwt namelijk AOW op. Maar als je de pensioengerechtigde leeftijd in de gevangenis bereikt... heb je er niets aan. In de wet sociale zekerheidsrechten gedetineerden is bepaald... dat gevangenen geen uitkering ontvangen, dus ook geen AOW. Alleen het aanvullend pensioen dat je opbouwt als je werkt... valt daar niet onder. Pensionada's die na een werkend leven van het rechte pad afraken... krijgen dit appeltje voor de dorst dus nog wel. Nou. Nou, dus ik, ik heb mazzel, want dat heb ik opgebouwd. Ja? Ja. Eh, nou, ga je er lik in. Je bent ja. jij niet zat in je... Oh, dat moet er gewoon in. Nee, dat doen we maar niet. In, oh, okay. nee, nee, laten we dat maar niet doen. Nee. Laten we maar gewoon... Ik schrik je elke keer van als ik denk... de, de consequenties roep van... <laughs> ja. dat wat jij zo even... Ja, zo. dat is nee? waar. Ja. Ja. Okay. ja, dat is waar. Doe een smooth plaatje, man. <laughs> lekker als ik die man hoor spelen. Ja, ja kwaliteit. Ik zou zo, zo kon spelen, maar dat zal me nooit gebeuren, denk nou, ik. Waarschijnlijk misschien wel, maar dan niet op de gitaar. Nee, dat, dat zou kunnen. Ja, precies. Dat hey, wel eens op mijn een grote thee, trouwens. Red ik je, hè? <laughs> gitaar spelen op je grote thee? Ja, ja, dat, dat gebeurt nog eens. Dat kan ook. Je hebt luchtgitaren. Je hebt alles, joh. Maar... Moet uh, ik nou meteen door naar het volgende plaatje? Nou, nee, nee, ik heb, nog, ik heb nog even een, een, tenminste, een nieuwtje. Ja, het is... Er is weer een kindzoek. Dat is de tweejarige Thomas Dijks uit Amsterdam... wordt sinds vandaag vermist. Hij is vermoedelijk in gezelschap van zijn moeder. De peuter is voor het laatst gezien in een blauw-zwarte t-shirt... met witte strepen en blauwe schoenen. Zijn moeder is een 32-jarige Surinaamse vrouw van 1,70 meter... en zij droeg een, lichtgekleurige, een lichtkleurige t-shirt met opschrift... en haar haar in een strakke knot. Mensen die meer weten over de vermissing... worden voor de politie opgeroepen zich te melden via 0800... 6-0, 7-0. Ja. ja die, je kan niet... En hebben ze die drie kinderen nou eigenlijk al gevonden? Die, die niks over gehoord, Hans. Nee, ik dus kan het niet. Dus het is. dat zal wel niet. Nee. Ja. En dit, dit soort beschrijvingen dan... Euh, ja. ja. Doe je de half Surinaamse populatie beschrijven, dan heb je ook niet zoveel. Ja, maar ja goed, je weet zijn naam in ieder geval. Ja, precies. Dus ja. zullen zullen wel Suriname zijn, denk ik. <laughs> ik heb geen idee. Je weet het niet. Nee, ja. Nee, nee. Nee, nee. Je... En je weet ook niet wat erachter zit. Dus nee, je, dat uh... weet je niet. Misschien willen we dat ook wel niet weten. Nee. Huh? Vaak is dat beter. Je Vaak is dat beter. Ja. Als je dingen niet weet. Ja, precies. Dus, uh, wat wel nuttig is als je weet dat je in Saudi-Arabië niet... Uh, De makarenen aan, aan het zoeken. Ja. <laughs> ja. Nee, nee, nee. Dat moet je niet doen. Ik heb geen idee eigenlijk hoe dat in China zit. Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet zij misschien. Ja, ja. ja dat zou kunnen. Ik weet niet... Uh, Life on earth to the second bird and a man Paw. Ja, daar zit ik. Ik zag eerst aan, wat ander, aan iemand anders te denken aan Tipauw. Dus Telao. Ja, precies. Ja. <laughs> dat dus ja. ja, is de... toch heel iemand anders? Ja, dat is heel, heel iemand anders, ja. En er is vandaag weer een, een schietpartij geweest in Amsterdam Slotervaart. En uh, vanochtend is er een auto beschadigd geraakt. De politie kreeg even na middernacht melding van een incident aan de elisabeth Boddaarstraat. Agenten vonden op straat drie kogelhulzen en troffen verscheidene kogelgaten aan in de motorkap. En vooruit van een geparkeerde auto. Niemand is bij dit incident gewond geraakt. De politie heeft de auto in beslag genomen voor onderzoek. En volgens ooggetuigen zou er na het schietincident iemand zijn weggerend. De politie is naar de persoon op zoek. Ja. Blijft ook raken in Amsterdam. Hè? Ja. Ja, je, je zal een beetje extra ventilatie in je auto nodig hebben. Ja, ja dat is waar. Ja. Nou, dan laat je gewoon even zo'n mannetje langskomen. Ja, ja, precies. Voor kan je, nou, voor precies. precies, voor weinig. Voor weinig, precies. Kan je even schieten. Ja, ja, precies. Ja. Hey, zeg Hans, ja. eerst u zit erop man zeg maar? Ja. Geloof je niet, ik ga het niet zeggen. Nee? Nee, ik ga niet zeggen het is opgeschoten. Uh. Want jij zegt die tijd gaat alles nee, keer je hetzelfde. Hij jij ook de auto geschoten. Dat wel. na ja. ja. uh, reclame, nieuws, reclame? Ja, daar zijn we weer. zijn we weer. Jazeker.